...met het NOS-journaal. Veel behouden en een aantal orkesten tegemoet komen. Vandaag presenteren ze daar emoties over tijdens het cultuurdebat in de Tweede Kamer. Ze vinden dat het Friese Theatergezelschap Theater moet blijven bestaan. Ook de Opera Zuid, vier regionale orkesten en het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentie Orkest... ...krijgen als het aan de partijen ligt meer geld dan het kabinet wil. Op het spui in het centrum van Den Haag zijn vannacht honderden deelnemers aan de mars der beschaving aangekomen. Ze waren gisteravond om 8 uur uit Rotterdam vertrokken. Vandaag doen ze mee aan een manifestatie op het Malieveld. Die duurt tot half vier als het Kamerdebat over de cultuurbezuinigingen begint. Minister Schippers adviseert om sommige rauwe kiemsoorten voorlopig niet eten. In Frankrijk zijn ze uit de handel gehaald nadat mensen bij Bordeaux ziek waren geworden door de EHEC-bacterie. Vermoedelijk zat de bacterie op kiemen met rucola, mosterd en fenegriek. Die worden bijna alleen gebruikt als garnering. Rucola, mosterd en fenegriek zelf zijn niet verdacht.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 Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen we op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Eveningen 8. Op de A4 richting Amsterdam voor Soete Dijk 8 kilometer. En ook naar Den Haag op de A4 4 kilometer bij Soete Dijk. Na Amsterdam op de A7 voor knooppunt Zaandam 5. Op de A8 vanuit Zaandam voor knooppunt Koenplein 4. En vanuit Alkmaar op de A9 voor knooppunt Draastorp, 4 kilometer. A12 naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer. Na Den Haag op de A13 vanuit Rotterdam vielen bij de afrit Bergel en Rode Reis. De linker rijstrook is dicht vanwege een ongeluk. A15 richting Europoort, een ongeluk bij de Botlektunnel. Ook daar is de linker rijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam verknopen de Brechtseplein 8 kilometer. De A20 richting Gouden verknopen Kleinpolderplein 4. Op de A20 naar Hoek van Holland verknopen Kleinpolderplein 5 kilometer vanwege het ongeluk op de A13.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 Van Zandvoort op zaterdag. Met deze single van Forner. En I wanna know what love is. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na twee uur. Goedemiddag luisteraars. En goedemiddag Albert-Jan. We zijn er weer drie uur lang. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer drie uur lang. Overvol programma. Uh, van alles wat. Uiteraard uh, zijn daar de vaste onderdelen. Zoals uh, om, rond de klok van half vier. De evenementenagenda. En hij staat weer vol. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want er komt wel licht iets voorbij waarvan u zegt, daar wil ik graag heen. En dan kunt u gelijk de datum en het evenement, de plaats van het evenement noteren. Uiteraard hebben we nog, hebben we nog de filmagenda uh, van Circus Zandvoort. Is het uh, de laatste week? Uh, nou, ja, het, zou best kunnen. Ja, ja. het zou best eens kunnen. Om kwart voor vier. Uh, uiteraard om half drie het weerbericht van Lex van der Hoorn. En ik zou Lex aanraden, als je lef heeft om naar de studio te komen, dan moet hij in ieder geval één ding beloven, dat het vanmiddag droog blijft. En dat het de zonnetje er nog even doorkomt. Want dat kunnen ze natuurlijk wel gebruiken op uh, culinair Zandvoort. Uiteraard hebben we het gedicht van de week. En ja, daar is ook weer wat mee gebeurd. Sure. Ja, Tjoh. We had, hebben meerdere gedichten he, deze de week. Ik, ja, ik had er een binnengekregen. En dat is echt ook een prachtige. Dat is uh, de verliefde asperge. Uh, in het kader van culinair. Maar we kregen daarna nog een hele mooie binnen van een trouwe luisteraar. Uh, en die heeft een, uh, een ode aan Zandvoort op zaterdag uh, geschreven. Oh jee. En ze luistert naar de naam Din. Dus, Din. Oh. Die doen we op kwart voor vijf. En we dat de verliefde asperge ergens tussendoor komt. Oké, okay, nee. nee, is goed. We zien wel. Ja, uh, Zandvoort uh, culinair hak ik het al even over. Daar gaan we om kwart voor drie praten met Walter Burger van restaurant Breeze, want die staat er dit jaar voor het eerst. Act, geeft hij achter de present tijdens uh, culinair Zandvoort. En we zijn erg benieuwd naar zijn uh, ideeën en uh, zijn belevingen van gisteren. Ik had begrepen dat hij al helemaal door de kroketjes heen was. Oh, dan gaat het goed. En dat hij vanmorgen alweer in, in, in de keuken van zijn restaurant uh, druk bezig was kroketjes bij te maken. Goed, dus kwart voor drie... Walter Burger van restaurant Bries. Uiteraard houden we voor u de kwalificatie van de Formule 1 in de gaten. Die is om twee uur gestart. Dat is vanuit Valencia. Dat is een stratencircuit en het heet de Grand Prix van Europa. En het laatste uur BMW Golf. En dan hebben we het over Golf. De European Tour in Madrid. Of in München moet ik zeggen. Daar doen de Nederlanders het... Eén Nederlander doet het erg goed. Uiteraard kijken we vooruit naar morgen. Naar het Park Zandvoort. Want dat staat de hele dag in het teken van Italië. En uh, we hebben natuurlijk ook nog nieuws. Omtrent uh, onze enige eigen Piet Keur. Want die gaat iets doen bij AZ. Ik hoor het ook. Maar dat in het laatste uur. Dus luisteraars. Houd papier bij de hand. Want er komen van alles en nog wat langs. En natuurlijk ook veel muziek. En wij genieten van het uh, mooie uitzicht hier over het uh, Gasthuisplein. Ja, briljant. We... Wat ziet het dan mooi uit. hè, Zo vanuit de studio. Ja, Lemmers heeft het goed gedaan. Dat ja, heeft helemaal uh, helemaal goed. doorgetrokken. Heel goed. goed. Dus, nou ja. In ieder geval veel aandacht vanmiddag aan de diverse evenementen hier in Zalfoort. En mooie muziek. Do you want to go to the place you need? I'm going down, down, down there for the morning, most beautiful.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 Of Crystal Fighters and Laplace. followed by Andrew Gold, that was Never Let Us Slip Away. Het is inmiddels uh, kwart over uh, twee geweest alweer. Ja, en uh, ja, we gaan al vast uh, naar het volgende evenement. Ik heb uh, twee evenementen. Allereerst natuurlijk is daar de Zandvoortse fietsvierdaagse. Uh, de wandelvierdaagse is nog maar net voorbij. Of het volgende evenement dient zich alweer aan. Dit jaar wordt er voor de negende keer een fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. We gaan fietsen van dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 1 juli. Er zijn routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort. Voor de deelnemers die vier avonden hebben gefietst ligt er uiteraard vrijdag.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 Daar zijn ze ook voor. En een evenement wat ik. Uh, dat is ruim van tevoren. maar ik denk. Uh, ik, uh, ik meld het wel even. want dan kan het vast in de agenda zitten. Want op 9 oktober. vindt er een Rode Neuzenrace uh, plaats. op het Circuitpark Zandvoort. Uh, de bekende NOS-sportpresentator uh, Jack van Gelder. geeft op zondag 9 oktober aanstaande. op het Circuit van Zandvoort. het startschort voor Clinic Clowns Rode Neuzenrace. De allerleukste loop voor een lach. Een gloednieuw hardloop evenement waarbij de inspanningen voor het goede doel, wordt gecombineerd met talloze leuke activiteiten voor de hele familie. Het allerleukste is wellicht of misschien wel de doldwaze pitstoprace speciaal voor alle kinderen vanaf 6 jaar, met of zonder handicap. Jan Lammers en Denny van Dongen, twee bekende Nederlandse namen uit de internationale racewereld, hebben laten weten ook op 9 oktober van de partij te zijn. Zij zijn twee van de vijf coureurs die aan de start van de pitstoprace zullen verschijnen. En natuurlijk na afloop trakteren zij bovendien alle 100 deelnemertjes op een eer ronde over het circuit. 9 oktober. En u kunt alles uh, rustig bestuderen op www.rodeneuzenrace.nl, www.rodeneuzenrace.nl. Geweldig initiatief voor de kliniekhouds. Nou, schrijf het op in je agenda. 9 oktober. Nog een hele eind weg, maar wel een heel leuk uh, evenement op het circuitpark Zandvoort. Morgen trouwens, uh, Albert-Jan, zijn wij op televisie. De landelijke tv. RTL 4. Heb je nog niet vernomen? Nou, sta al, in, staat al bij een redactielijst. Ambassadeur voor een dag. We ja. hebben opnames gemaakt, hè, hier is Zalvoort. En ook bij CFM Zalvoort. Bij Goedemorgen Zalvoort. Morgenmiddag te zien op televisie. Ga dat absoluut kijken, daar bij RTL 4. Hier is Level 42. MUZIEK We'd be grumbling 6.9. Zie En dat was Rita Franklin. Daarmee werd het even voor half drie. We zijn een klein beetje te vroeg, maar Lex van Ooren is inmiddels aangeschoven in de studio. Goedemiddag, Lex. Welkom. Die tijd vullen, vullen we al op, hoor. Jawel, toch? Ja. Gaan we eerst een minuutje over jouw leven praten? Is dat goed? Ja, Vertel. Laten we dat maar niet doen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Gewoon nu voor je ja, bericht, want eens weer praat van, uh, van jou. Heel ja, wat... Zandvoort is razend benieuwd naar de weersverwachtingen voor vanmiddag en morgen. Ja, nou, uh, ik heb net even de bui. Ik heb naar de gekeken voordat ik de deur uitging. Ik denk nou het is droog. Ik loop de deur uit. Nou, spitteren. Het is echt uh, een beetje motterig. Het is een beetje druilig. Het is een beetje vervelend. En dat, uh, ik ben bang dat het vanmiddag zo blijft. Uh, Oké. Okay. Maar niet, niet, geen harde regenbuien? Nee, nee, nee, nee. Het is nee. ideaal weer om lekker een warm hapje te gaan eten vanmiddag. Is zoiets, ja. ja? ja. Schadekopjes erbij. Ja. ja, die heb je wel nodig. Ja, die heb je wel nodig. <laughs> dus, er blijft veel bewolking. En ja, het blijft een beetje motterig, een beetje, een, beetje, een, beetje, een beetje nattig, een beetje vervelend. Vind ik hoor. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Nee, klopt. Dit is ja. En er staat uh, in het dorp een matige wind uit het zuiden. En uh, aan de zee is hij uh, vrij krachtig, is hij weer kracht 5. Dus ik blijf in het dorp. Ja, we gaan niet. Naar, we, gaan, we blijven gezellig in het dorp. We gaan lekker naar het grootste nee. Ja, toch? Maar één voordeel: de temperatuur die zit nu rond 16 graden. En vanavond blijft het 16 graden. Het, okay. koelt, het koelt niet af. Dus. Ideale reden om naar uh, Culinairs Antwerpen te gaan, dus. Precies. Dat gaan we dus doen vanavond. Oké. Okay. Uh, morgen. Ja, dan begint het eerst uh, een beetje, uh, ja, of het nou mist is of laaghangende bewolking ...of uh, iets wat uh, combinatie ervan. Maar daar begint het morgen mee. En dan in de middag, dan uh, is het zonnig. In de loop van de ochtend gaat het opklaren. En dan in de middag is het zonnig. En de, de temperatuur die gaat oplopen naar 24 graden. <middels> Zo, heen. het is ook alles of niks, hè? Ja. En uh, er staat dan een matige tot zwakke zuidwestenwind... Nou, dan maandag. Heb ik op het programma staan, een zonnig strandweer. Open, dakweer, okay, nou, open dak weer, Albertje. Oké, dan Open dak weer. geldt ook voorop hoor. Ja, ook voorop. Ja ja. hij ja, ja, ja, heeft ook zo'n ding. Twee open dakken dan. Ja. <laughs> ook het dak eraf. Ook het dak eraf. <laughs> er staat een zwakke zuidelijke wind. En uh, je moet hard gaan rijden om af te koelen, want het wordt 28 graden. Zo, wel een pik meenemen Albertje. Morgen of, uh, maandag. En in smeren. En in smeren. En eens meer. En, meer. en uh, de avond die blijft ook warm. Een warme, een zwoele avond krijgen we maandagavond. Met uh, tot laat in de avond uh, 27, 28 graden. En... Pas in de nacht gaat het afkoelen tot een graad of 20, 21. En lager komt het niet. Dus Oké. Okay. Een plak nacht. Ja, nu is het gewoon een uh, mooie, mooie maandag. Een mooie maandag. Lex, even een vraagje daarover. Al meer dan een week geleden horen we over die uh, mooie maandag die eraan gaat komen. Hoe kan het nou zo zijn dat ze nu zo lang van tevoren hebben gezien dat wij een mooie maandag aanstaande maandag gaan krijgen? Nou, dat heb ik je wel eens eerder verteld. Wij uh, halen die weersverwachtingen van verschillende weerkaarten... En als die verwachtingen op die weerkaarten consistent zijn, dus als je ver vooruit een uh, mooie dag kan uh, verwachten en dat blijft maar aanhouden, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en dat blijft maar aanhouden voor die maandag, dan kan je ervan uitgaan dat het een mooie dag wordt. Oké. Okay. Zo, zo, zo zit het in elkaar, snap je hem? Helemaal goed, ik snap hem helemaal. Oké. Okay. Uh, de dinsdag heb ik ook nog voor je. Nou, komt een meneer in een witte jas hem zitten. Dat is toch geen dokter, hè? <laughs> geen dokter, <doelkant>, nee. Ik <laughs> ja. zou wel lekker bij hem kunnen eten, denk ik. Het is wel een slager, dus. <laughs> dat hij weet, moet je ook hij wel, oppassen. Hij weet wel alles van wel. Al. Ja. <laughs> nou, dinsdag. <laughs> Oké. Okay. Dinsdag. Dan uh, gaat de bewolking toenemen. En in de avond, en in de middag en in de avond, krijgen we onweersbuien En er zou best wel eens behoorlijk wat regen kunnen vallen dan uh, in de middag en in de avond. Er staat een zwakke zuidelijke wind. En de temperatuur die wordt toch nog 30 graden in Zandvoort. 30 graden in Zandvoort? Ja. En landinwaarts graad of 35 ofzo? Ja. ja, nou daar heb ik even niet op gelet. Want ik doe de verwachting voor zand. ja, okay, okay. Zandvoort. Oké, oké. Maar in ieder geval in het binnenland wel warmer. Dus dat wordt een, um, ja... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Tropisch. Zoiets, ja. Met, met tropische, tropische temperatuur. Met tropische buien. Maar ik maak me een beetje zorgen. Wordt het dan echt zo'n vies warm? Ja. Echt benauwd vies warm? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ik krijg gewoon nu al warm van. koos aan. Tropisch okay. warm met tropische buien. Ja. En uh, ik heb dus, uh, nou ja, het houdt dus in dat uh, zondag tot met dinsdag is het warm tot zeer warm. Dinsdag hebben we dus de onweersbuien en woensdag hebben we afkoeling met de temperatuur. Die gaan we weer Terug naar ongeveer 70 graden bij een, een noordwestenwind. Maar de zon komt er dan wel weer bij. Oké, okay, dus oh, okay, ja. we gaan, uh, ja, we moeten eens even schrikken aan die temperatuur, maar langzaam maar zeker gaan we de goede kant op. Ja, en dan uh, dinsdag kunnen we ons weer normaal bewegen. Uh, sorry, uh, woensdag kunnen we ons maar, we... maar die temperaturen van maandag en dinsdag zijn natuurlijk boven, het, boven gemiddeld, hè? Dat is, Dat ja, is extreem. Maar, ja, want uh, de gemiddelde temperatuur in deze tijd van het jaar is 20 graden. Oh, Oké. Okay. En als je dan een duik in de zee wil nemen met die warme dagen... Dan is het wel heel koud, het is wel zo koud. Het is fris hoor, 17. Ja, het blijft dus, dus nog fris. Ja. Goed. het ja. weerbericht is uh, na te lezen op internet, uh, Lex. Ja, www.metiopagina.nl en op tv, kanaal 45, op twitter, het Meteorpagina. Wat hebben we nog meer? Oh ja, mobiel. mobiel. mobiel ja. En wat ja. hebben we nog meer? Ja. Lex, onze mobiele eenheid. <laughs> en ook via www.zfmsandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl Ook daar uh, staat het weerbericht van jou op, Lex. Sinds uh. deze week. Oh, wat prachtig hier. Geweldig, hè? Ja. Mag ik je hartelijk danken voor de komst naar de studio. En uh, tot volgende week. En tot volgende nee, week. Tot vanmiddag, want we hebben een nabespreking, Dat uh, doen we. Oh, Oké. Okay. Dankjewel, Lex van de Oren. Volgende week is het weer rond en na uh, mijn half drie bij... Cfm. And here is Adele enrolling in the deep. There's a fire starting in my okay. heart. Heaching <laughs> a fever pictures, bringing me. me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with everything. Gasheidsplein, uiteraard tijdens de Sanford ze... Culinair. Nou, zeg maar, Zo, maar rustig voor de ondernemers een culinaire marathon. Hoor. Zo dadelijk hebben we er eentje in de studio. Zijn naam is Walter. En uh, ja, heel benieuwd hoe het uh, Walters uh, eerste jaar uh, daar uh, gaat, tijdens uh, Sofort Culinair. Dat horen we straks. Goed, uh, jazzliefhebbers, noteert u uw agenda. 1 juli aanstaande, in Café Oomstee. Uh, saxofonist Rinus Groeneveld. Rinus Groeneveld is wellicht een van de meest opmerkelijke saxofonisten van Nederland. Niets is te gek, spelen op het bouillard, de bar of liggend op de grond, het is altijd apart met Rinus. Dat hij daarbij meer dan goed saxofoon speelt, weten ze vele fans in binnen- en buitenland. Als mede de vele muzici waarmee Rinus gespeeld beeld heeft al decennia lang. Van traditionele jazz tot... ...blues en boogie woogie tot funk... ...Rinus is er altijd. Uh, Rinus heeft zijn eigen band, Greenfields Jazz Quartet... ...maar speelt aanstaande vrijdag... ...met een voor hem inspirerend stel muzici. Nick van der Bos op piano... ...George van Dijl op elektrische contrabas ...en Menno Veenendaal, waar hebben we die naam nou vaker gehoord... ...op drums. Het wordt weer een feest in Jazz Café... Stee aanstaande vrijdag. Een en ander begint om 9 uur... ...en de toegang is gratis. En mijn advies... Kom op tijd want het is een klein gezellig jazzcafé. Aankomende vrijdag dus in café Omste. don't blame the world so you screwed up Stupid men. Now we know what not to do again. Besides, you lucked out finally. And all this time, all this time, you've had it in you. Just All this time ja, Het is uh, kwart voor drie geweest uh, bij uh, CFM En uh, ja vandaag uh, en uh, gisteren ook trouwens En morgen nog Zandvoort Culinair op het Gasthuisplein En uh, we hebben een van de uh, ondernemers die daar staat Walter bij Breeze Breeze bij Walter moet ik zeggen Die, die staat er ook en uh, Voor de eerste keer, hij is de gast in de studio Goedemiddag Walter Goedemiddag, leuk hier weer te zijn Jazeker, dat is een tijd geleden Ja dat was bij de opening. Bij de opening. Ja. Van je restaurant aan de uh, burgemeester Engelbestraad. Ja. En hoe gaat het nou met, uh, met je restaurant? Het gaat uh, op zich heel goed. En het uh, waren de afgelopen twee maanden wat minder. Maar nu komt het zomerseizoen eraan. Dus we verwachten uh, goede dagen. Oké. Okay. Waar we het over willen hebben. Uh, uh, als, uh, dus, laten we zeggen, nieuwkomer in Zandvoort. Mag ik eigenlijk al niet meer zeggen. Maar dan uh, op Culinaire Zandvoort. Ja, voor het eerst dit jaar. En je had je ingeschreven of moest je je aanmelden? Hoe ging dat? Uh, ik had mij ingeschreven. En uh, er waren meer inschrijvingen dan plekken. En uh, er is een loterij geweest. En wij zijn ingelood. Um, en dat was gewoon uh, ja, fijn om dat uh, mee te maken. Ik heb voor mezelf het idee dat ik op een goede plek sta. Ik vind het heel gezellig. We zien als landvoorts als nou, nu een keurig Tentendorp, maar hoe lang ben je al bezig geweest met de voorbereiding voor een en ander? Um, om eerlijk gezegd ben ik al een week of drie ben ik inderdaad bezig geweest om alles uh, zo te kunnen plannen en inkopen bij, bij leveranciers, dat alles netjes op tijd en dat op het juiste moment binnenkomt. Ja. Nadenken over het menu, heb je natuurlijk ook uh, ja. dus, uh, gedaan, want niet dit wat dat. Uiteindelijk ben je, ben je ben je hoe ben je op dit menu uitgekomen? Dacht je van nou. Ik heb een, een, een aantal items die ik uh, eerst in mijn restaurant had, uh, heb ik uh, terug laten komen bij Bries. Omdat ik uh, daar heel veel goede reacties op gehaald, heb gehad. En uh, een aantal dingen nieuw gep zijn we aan het proberen. En uh, het blijft gewoon heel leuk. En ik probeer een, uh, een mix te maken van inderdaad, uh, zoals ik mijn restaurant graag wil noemen. Een uh, klassieke Frans uh, restaurant met een leuke twist. En uh, dat hebben we geprobeerd te doen. En ik denk dat we daar aardig in geslaagd zijn. Dus je hebt wat, wat, wat, wat klassiekers aanhakt. Ja. Die, die, vanuit Het restaurant heb je in, in een, een aparte vorm meegenomen naar, naar Zandvoort Culinair. En je probeert wat nieuwe dingen. Ik probeer het uiteraard ook niet. Wat, uh, wat is wat, bijvoorbeeld nieuw wat je nu aan het proberen bent? Um, en wat de, we kunnen proeven. Wat we kunnen proeven. Bijvoorbeeld de Tooskannibaal. Uh, als de mensen het krantje hebben gelezen. en dan komen ze allemaal naar toe. wat is Tooskannibaal? Ja. Uh, dit is een toosje met een uh, steek van kangroe erop. en daarbovenop zit een, een, een ceviche van Helbot. En ceviche is uh, v, uh, vis gegaat in een zuur. In dit geval is dat citroensap. Oké. Okay, dus dat, en Wat zijn de reacties op dat nieuwe gerecht? Uh, mensen vinden het spannend. Mensen zijn benieuwd. Ja. En uh, Mensen vinden het allemaal heel erg lekker. Dus Het is een uh, combinatie eigenlijk die we wel kennen eigenlijk uit Surve Turf. En dit is dan uh, uh, de koude variant. Surve Turf is meestal een warme var variant. En uh, gisteravond, oké, okay, je hebt uh, die, die weken van voorbereiding gehad. Je hebt je menu samengesteld en op een gegeven moment ga je om vijf uur ga je los. En wat, wat, wat, voor, wat voor verwachting had je eigenlijk van de avond? Omdat ik en avond. Van, de, van de middag en de avond. Um, je moet natuurlijk... Uh, die dag bouw je je stand op. Uh, ik heb dan inderdaad mijn stand uh, bijna helemaal daar ter plekke opgebouwd. En heb ik alles al klaar in de keuken. En dan is het inderdaad het in, me, in elkaar zetten van de stand. En dan gaan we gaan draaien. Maar geen idee hoeveel mensen er komen. Dus ik had een aantal voorraden, wat bijvoorbeeld om mij op de kaart staat, uh, van de kippenkroketjes. Die ja. daar, uh, daar, had ik een leuke voorraad van gemaakt. Dus, nou, daar kan ik denk ik het weekend al mee doen. We waren er weer een dag doorheen, dus <lacht> dat het ging wat harder dan ik had verwacht. Dus uh, je mocht vanmorgen vroeg alweer in de keuken om uh, kroketjes te gaan maken? Ja, ik, uh, gisteravond ging ik om, uh, om een uur naar huis, en toen ja. heb ik thuis nog het een en ander aan bestellingen gedaan, en toen ja, je was ik eigenlijk nog... klaar wakker. Ik was nog helemaal klaar je je wakker, ik was vat vol met Adeline, want ik heb het zo schrikkelijk naar mijn zin gehad, ik vind zo leuk om al die mensen te komen die zeggen, nou, we hebben heerlijk gegeten en het is zo geweldig bij je, je hebt het leuk gedaan en uh, dus ja, dat, dat is dat voordeling dus ik heb vanochtend weer uh, niet geslapen en op vier waren we weer in de zaak om inderdaad de voorraad kroketjes weer aan te vullen, dus Hoeveel heb je er vanmorgen weer gemaakt? Uh, ik heb er vanmorgen weer een dikke 400 gemaakt, <lacht> dus zo weer een, een, een end te komen Dus je weet het maar nooit, straks zijn morgenochtend, sta je weer staan sta uh, maar weer, maar liever dat dan ja. dat ik... Uh, maar goed, de reacties van, de, van, de, van het publiek is leuk, ook ja, mensen precies. die je nog niet in de rechtstroom hebt gehad, ja, ik, die... heb, ik heb veel die inderdaad nog niet in het restaurant zijn, zijn geweest en die zeggen van ja, uh, we weten dat je er bent en we willen nog graag een keer komen maar dit is inderdaad een hele goede aanmoediging om inderdaad binnenkort lekker ja. bij te komen eten ja, klopt, en om kennis met jou te maken en, ja. en, en dan wellicht dat het dan een stap wat makkelijker wordt om uh, naar je restaurant te gaan, je, want die prijzen in het restaurant zijn ook uh, heel eerlijke prijzen, heb ik gezien ja, we proberen inderdaad een mooie eerlijke prijs een prijs, mooie prijs-kwaliteit verhouding ja dus. En uh, nou, dus de reacties van mensen dus veel nieuwe mensen aanloopt van, god we wisten dat je er zit maar we gaan een keer, een keer eten. Hoe is de, de, de sfeer van de ondernemers onderling? Uh, ik heb een prima contact met, al, met volgens mij alle ondernemers die ja. ik tegen ben gekomen. Iedereen, iedereen kon vragen, hoe gaat het? Heb je druk? Uh, gaat al, heb je alles? Kunnen we je ergens mee helpen? Uh, dus uh, het is hartstikke gezellig uh, tussen de ondernemers. Dus, uh. Super. Een geweldig evenement dus weer. Ja. Strak geregeld door de organisatie. En werkt het met de, de scha scharrekoppen? Werkt ja, het systeem? Ja, okay, ja dat is absoluut. En het is inderdaad, uh, mensen uh, komen vragen wat zijn scharrenkoppen? Ja, ja ik ben geen zandvoorter, maar. <laughs> dat weet je gauw <laughs> genoeg wat scharrekoppen wel. Scharren... Ja, bent ben geen zandvoorter. Ze wordt al een beetje zandvoerder. Ja, ja, ja. Het ja. we wordt wel aardig ingeburgerd. Goed, vandaag om drie uur weer los? Vandaag om drie uur gaan we weer los. Uh, personeel staat klaar, uh, iedereen is er weer aanwezig en we gaan er uh, weer gezellig tegenaan. De dames hebben er weer zin in, dus. Uh... Nou, Geweldig dat je even uh, tekst en uitleg hebt willen geven Even een tussenstand En we wensen je nog een hele gezellige twee dagen En ik hoop dat je veel uh, kroketjes mag verkopen Ja ik hoop het ook <laughs> Dankjewel Goed, okay. Walter, nog even één korte vraag Tot hoe laat kunnen ze vanavond terecht hier op gasten. Vanavond kunnen ze terecht tot, uh, van 3 tot half 11 En zondag is het van 3 tot half 10 Oké okay, dus ga gewoon even een kijkje nemen bij Samford Culinaire Dankjewel Walter Dankjewel. En aansluitend hebben wij een gedicht wat erop past En hoe heet dat gedicht? De verliefde asperge Goed Ik lag met jou in hetzelfde bed We sliepen wel rechtop Jij stak er net wat bovenuit Vandaar jouw blauwe kop Ik was stapel op jouw lange lijf Dat mag je niet best weten Ik vond jou echt een reuze wijf Gewoon om op te vreten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 Dat was hem, het gedicht speciaal voor Stamford Culinair dit hele weekend op het Gasthuisplein. Zo dadelijk om kwart voor vijf, wederom een gedicht bij Sanford op zaterdag.